4 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n duizend vliegtuigpassagiers die door het winterweer op Schiphol zijn gestrand, brengen de nacht op de luchthaven door. Ze slapen op veldbedden achter de douane. Het Rode Kruis heeft twintig vrijwilligers ingezet om te helpen bij hun verzorging. Daarnaast is een groot aantal gestrande reizigers ondergebracht in hotels rond Schiphol. Er werden gisteren tientallen vluchten geannuleerd, vluchten die wel doorgingen waren vaak vertraagd. De Nederlandse spoorwegen gaan ervan uit dat het treinverkeer vanaf komende ochtend weer normaal zal zijn. Tot in het begin van de nacht is er met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk treinen te laten rijden. Of het gelukt is om alle reizigers op de plek van bestemming te krijgen is niet duidelijk. Op veel plaatsen reden minder treinen en waren er de hele avond forse vertragingen. De problemen ontstonden in de middag toen door hevige sneeuwval een aantal wissels niet meer kon worden bediend. Rond Amsterdam en Utrecht lag het treinverkeer een tijd stil. Reizigers klaagden dat ze slecht werden geïnformeerd over de problemen. Oud-wielrenner Lance Armstrong wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor het gebruik van doping. Een onderzoek daarnaar door de Amerikaanse justitie is afgesloten. Wat er precies uit het onderzoek is gekomen is nog niet bekend. Het Amerikaanse antidopingbureau zegt nog wel door te gaan met het onderzoek naar Armstrong. De zevenvoudig winnaar van de Tour de France is tijdens en ook nog na zijn carrière vaak in verband gebracht met doping, maar hij werd nooit positief bevonden. Armstrong heeft altijd ontkend dat hij stimulerende middelen heeft gebruikt. In de Eredivisie heeft Heerenveen gisteravond thuis met 4-3 gewonnen van Roda JC. De Friese klimmen daardoor naar de vierde plaats op de ranglijst. Bas Dost maakte twee doelpunten voor Heerenveen. Hij is met 19 treffers topscorer van de Eredivisie.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 Nachtvluchten, Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. Zoals voor het journaal beloofd: even de prijsvraag met betrekking tot dokter Frank, die hier vorige week te gast was. Zoals u misschien weet is Frank van Berkem vasculair geneeskundige en internist... maar daarnaast ook een soort dieetgoeroe. Inmiddels is zijn derde boek verschenen, getiteld Snel Slank met Dr. Frank. Wilt u kans maken op één van de drie exemplaren? Beantwoord dan de volgende vraag. Volgens Dr. Frank moet een goed dieet voldoen aan de drie L's. Waar staan deze drie L's voor? Via onze site kunt u het antwoord insturen, nachtvluchten.fm is dat dus. Of schrijf uw antwoord op een briefkaart en stuur deze naar... Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. En deze informatie staat ook op teletekstpagina 331. Dus volgens dokter Frank moet een goed dieet voldoen aan de drie L's. Waar staan deze drie maal een L van Lucas voor? Goed, we gaan verder met het tweede deel van de zomeraflevering van De Avonden uit 2011. Een serie van de VPRO, waarin kopstukken uit de cultuur aan het woord zijn. In deze aflevering begeleidt Hans de Geus Esther Gerritsen bij enkele van haar dagelijkse bezigheden. De schrijfster werd afgelopen donderdag 40 jaar. U kunt gaan luisteren naar het tweede deel van deze aflevering. Het is auditief een beetje druk waar ze zitten. En de vraag is of Esther Gerritsen haar gedachten... wel of niet stil kan zetten. Kunnen zetten. Ja, en nou vooral dat, het, dat, dat, dat een mogelijke gedachte meteen een waarheid wordt. Ik, ik had laatst ochtends uh, veel onaardig gedaan tegen mijn man, vond ik. En ik was, ik was in de stad en hij was ergens anders. En in mijn fantasie was hij, was, hij heel, was hij heel boos, vast. Of zou hij zich vandaag realiseren: het kan ook echt niet meer met die vrouw, ik hou dit niet vol. En, dat, en dan stop ik die gedachten wel, maar mijn lichaam lijkt wel dat dat gaat gewoon door. En ik, en ik voel me dan van met dit uur ellendiger en ik denk, het is nu echt helemaal mis. En dat wordt, kan ik niet meer, bijna niet meer zien dat ik aan het fantaseren ben. Dan denk ik, nou zo is het dus. En dan. En dan het wordt een soort werkelijkheid. Het wordt een werkelijkheid en dan kom ik thuis en dan is mijn man daar en die doet het heel aardig en gewoon en... Oh! Oh, dus niks die... aan de hand. En dan vergeet ik het weer. Dus de sneeuwbal rolt in je hoofd door en wordt zes Ja, en en terwijl die het zijn niet eens heel veel gedachten. Maar zo, zo, het lijkt net alsof het, alsof het lichaam wel de, de angst. En de, de... Het wordt een werkelijkheid. Het is gewoon zo. Er komt een tractor langs. Ja, de dacht heeft Het lijkt alsof alles meteen heel groot wordt voor mij. Dat vind ik uh, vreemd. <lacht> ja, stond ik. Kijk, het komt weer een totaal onspectaculair verhaal. Ik sta bij de bakker. Uh, ik moet de brood afrekenen. Ik dacht dat het... Uh, uh, ik, ik had gezien, dat het kostte 1,90. Maar het was het laatste broodkaartje, werd eraf gehaald. Ik kon niet meer zien of het nog steeds 1,90 was. vrouw slaat aan op de kassa. Ik, uh, uh, ze, verkeerde toetsen gebruikte ze. En, en het duurt even voor het bedrag komt. Dus ik sta te wachten met 1,90 in mijn hand. En dat bedrag komt maar niet in beeld. En dan voel ik hoe mijn hele lichaam soort van angst aanmaakt. Oh mijn god, wat is de uitslag? Wat is de uitslag? Dus ik denk, er is niets aan de hand. Maar het lichaam... Mijn hartslag gaat sneller... Alsof er, Ik ben echt niet bang voor de prijs van, uh, van dat bruine brood. Of dat het dan 1,95 wordt. Maar het lichaam wordt helemaal, wordt helemaal in staat van, van, van soort, ja, paniek, alertheid. En denkt denk je, oh, wat zal de uitslag zijn? En dan, ja... En ik weet niet hoe dat, hoe dat bij andere mensen gaat, maar het wordt, het wordt meteen heel groot. En er is geen moment in mijn gedachten dat ik, dat ik in gedachten bang ben. echt dan. Maar het lichaam is al in, in, in, in vluchtpositie. Een soort examenangst. Die je dan bij het afrekenen van dat er toch ineens. Uh een hoger bedrag komt te staan en dat jij met het verkeerde bedrag in je handen staat. Ja, wat ik ook niet erg vind. Maar het is net alsof, alsof het lichaam afgesteld staat op... Maar dat zou je dan op... niet erg vinden? Nee, dat, nee dus dat, dat is ook het rare. Het is niet erg. Als het, ik ben ook niet bang dat het een andere prijs is... want ik heb geld bij me. Maar het lichaam... Het is net alsof het lichaam denkt... de uitslag. De uitslag komt zo. En dus het lichaam doet alsof die uitslag heel belangrijk is... Terwijl het gaat of, of dat brood 1,90 of 1,95 kost. Maar, dat, maar, maar, maar mijn lichaam, mijn geest, niet. Want de gedachte, denk ik, wat doet dat lichaam nou? Waarom, waarom, waarom gaat mijn hart nou sneller? Het is alsof het een soort teken krijgt: uitslag, paniek. Zo. Maar dat zijn, dat zijn kleine dagelijkse dingen. <laughs> ja, dat is, dat is erg dagelijks, ja. Ja, maar het is, het is ook. Uh... Vroeger had ik het. Voor ik, een, voor ik een brood moest bestellen. Had ik dat. Dan dacht ik. Was ik bezig met, met de zin te formuleren. Alsof je dat moet repeteren. En dan, uh... en, dan, en, dan, en dan. En dan werd ik bang dat ik die zin niet uitkost. Ik was niet echt bang, maar het was. Uh... De meters ervoor mag ik een bruin brood een half bruin, alsjeblieft. Nee, en dat is aan het repeteren. En op een gegeven moment laten we eens gaan, ik ga niet en op een gegeven moment dacht ik, dit, dit is van de gekke je hoeft toch niet te repeteren. Maar dat, het is, net alsof dat, dat is dan prongelijk weer uit de hand gelopen, dan ben ik aan het repeteren hoe je een bruin brood bestelt. Dit is niet normaal, dat, dat, dat hoef je, je bent ook helemaal niet bang voor de bakker, dus hou er maar mee op. En toen ben ik dat gaan... Nu ga je experimenteren, nu ga je de bakker binnenlopen. En je gaat niet repeteren in je hoofd hoe je een bruin brood bestelt. En dan blijkt dat ook gewoon te gaan. Maar ja, het, het gebeurt. Het loopt wel uit de hand steeds even een beetje. En dan moet ik dat weer even ingrijpen. Nee, niet repeteren. Wat is dat inderdaad? Want ik ik ken het wel een beetje, maar dat je toch een winkel... dat je in een soort rollenspel terechtkomt. Waarbij... Waar ben je dan bang voor? Hè? Afhankelijkheid? Of dat het geweigerd wordt? Of... Ja. Je bent ergens bang voor. Ja, er is toch inderdaad. We zijn ergens bang ja, voor. Ja, ik denk dat net die drempel overstappen, dat is, weet je, je gaat net in een andere werkelijkheid binnen en je moet met me vreemde mensen communiceren. En dat is, een, dat is, dat is spannend, zoals het voor gemiddeld mensen 0,001% spannend is. Maar, is. maar dat, ja. Als je daar bewust van bent, dan kan zich dat uitvergroten. Spreek jij op straat? We zitten hier nu samen koffie ja. drinken. Maar zou je, als je alleen hier zit, zou je met iemand makkelijk in gesprek gaan? Ja, ik ben helemaal niet bang. Daar ben je niet bang voor? Nee, nee, nee. Maar ik voor de bakker wel? Nee, maar dat ben ik dus niet, want ik ga er ook uitgebreid tegen staan kletsen. Je oh, hebt ja. zelfs, zelfs kans dat ik ga zeggen... Als ik in een goede bui ben, dan kan ik zeggen, nou raar hè, dan ben ik helemaal bang voor wat er op de kassa komt te staan. En dan realiseer ik, nee, dat kan niet, want dat, dat wordt een beetje verwarrend. Dus ik heb ook neiging om het gezellig te delen met, met iedereen. Nee, ik ben helemaal niet bang en voor mensen. En als je dat al deelt, dan ben je er totaal vanaf? Nee, maar als je, ja, ja, nee, maar als je op dat... Op dat moment. Nee, dat, maar nee dat, ik begrijp wel dat dat te verwarrend is om dat met de bakker te delen. <coughs> dus dat doe ik niet meer, maar... <coughs> Nee, dat is, weer, dat is weer een andere... Nee, want het raar is, want als ik, als ik daar veel over praat of vertel tegen mensen... of in interviews, dan denken mensen dat ik ook echt bang voor mensen ben... en heel introvert en zo, maar dat, dat ben ik helemaal niet. Wat zijn voor jou middelen om te stoppen met denken? Om het even uit te zetten. Uh, zijn die stoppen met denken. Want je hebt ooit gevoetbald, maar dan ging je voetbalveld weer... Uh de scheidsrechter op een hele rare manier vervormen. En dan ging dat weer echt gewoon in je hoofd. Ja, bij voetballen... Ik, ik, op een gegeven moment, ik kreeg bij voetballen hoofdpijn. Maar dat kwam dat ik er te veel over nadacht. Ja, dan, uh, tijdens niet het spel? Na, ja, tijdens het spel. Nou, ik dacht niet na. Maar dan, dan riep iemand... Uh, voor de vrouw, achter de bal of zoiets. En dan dacht ik, achter de man, voor de vrouw, achter de bal, voor de vrouw, achter de man, voor de vrouw. En dat ging dan verdwagmatig herhalen in mijn hoofd. Oh. Als je zei, zou ik ben... denken ballen is dan kan je eigenlijk eens even met je liepen, ja, precies en toen uh... ja, maar ja dat, dat moet iemand niet in zin gaan roepen en dan de afloop zei ik wel eens hebben jullie ook zo'n hoofdpijn en die hoofdpijn kreeg je van dat nadenken ik over kreeg van dat nadenken en van, gewoon van die, ja, ja, die zinnen ja. in je ja? ja dat kreeg dat nou, nee, dat had ik niet altijd maar dat, dat had ik wel een beetje maar het is meer een voorbeeld dat ik zelfs ook tijdens dat dat uh, voetballen dat denken niet echt uit kon zetten nee heb je andere dingen waar je <kwijnt> waardoor dat waar je niet denk. Als je schrijft, ja, dan denk je natuurlijk ook. Nou weet je, als je schrijft, zover... dan kan je zo. Ja, dan kan je zo fijn gericht denken. Ja. Dan is het gewoon één kant op en dan weet je waar je over denkt. Uh, hardlopen, maar dan, dan je kan schrijven je. Schrijven ook... is voor jou een manier om. Het om... is wel rust, ja. Ja, schrijven Misschien is heel ja, Ja, want dan is het, is het gewoon. Uh... Ja. Dus denken met een richting, een afgebakend... En als ik hard loop, dan denk, dan, kan ik, dan denk ik ook, maar dan denkt het wat... Ik uh, oh, je denkt het zo, Ja, maar dat denkt gewoon prettig. Dat is dat is soort prettig denken. Hoe uh, dan loop je dan? Uh, um, nou heb ik heb nu een tijdje te druk gehad om te lopen. Maar ik, het langste, op een gegeven moment, liep ik een uur. Oh ja. Wat gebeurt er dan tijdens dat uur? Nou, meestal ga ik schrijven. Ja? Ja, ik heb gewerkt. Ik heb oh, je kan heel goed een, een column schrijven tijdens, uh, tijdens het hardlopen. Zo precies. Uh, zo kleine thema's uitdenken. Of kleine, kleine verhalen. Ik denk anders tijdens hardlopen dan niet tijdens hardlopen. alsof je minder lang op één plek blijft hangen met je gedachten. Ja. Vlauiden ja, komen makkelijker naar boven of zo. Wil je cre creatiever in een bepaalde zin? Uh, ja. Ja, en waarschijnlijk toch... Het zal is, het, is, het is ook wel weer met soort lichaamsstoffen te maken hebben... die je aanmaakt, waardoor je ja. positiever denkt. Dus ik vind elk idee ook heel erg goed dat ik heb, terwijl ik denk. En dat is, dat is toch bij schrijven toch wel handig. Ik bedoel, als ik het opschrijf en een slecht idee zijn... dan zie ik dat ook wel weer. Maar dat is beter dan alles bij voorbaat af te keuren. Dus, uh, dus je, je denkt heel positief. Je vindt alles... Uh, ja, ik ben zelden... Uh, Hetzelfde depressief terwijl ik aan het hardlopen ben. Ja, dat zegt die psychiater Brambakker ook. En volgens mij meer dat het beste antidepressief wat er is, is, is, is enig. Ja. Ja, maar ja, daarna sta je weer stil, dan moet je nog steeds iets met je. Gedacht. Ik geloof niet dat het ja, je hebt het niet door dat je, je daarna is. nog uh, je prettig blijft Jawel, jawel, jawel. Maar ik geloof niet... Uh, het is natuurlijk heel leuk. Het dat, dat, dat schijnt al net zo goed te helpen als, als praten, maar... Ik vind het ook een soort... Ik, ik, ik, ik heb toch ook een beetje neiging om het te weren... omdat het zo'n soort populaire opvatting is... om dan nu dat, dat al ja. de therapie en pillen maar belachelijk te maken. Je ja. moet je gewoon even hardlopen, jongen, alles komt goed. Nou, er zijn genoeg dingen die je gedachtenpatronen die je heel gericht moet aanpakken met therapie. En dat zijn ook wel grote depressies die je gewoon lekker chemisch moet uh, verdrijven. Kan jij uh, ergens gaan zitten en een kopje koffie bestellen alleen en dan rustig zijn en blij en tevreden? Ja hoor, waarom zou ik ja? dat niet kunnen? Nou, <laughs> weet ik niet, want het denken gaat dan ook door. <laughs> ja, ja, maar ik kan dan ook... heb je niet je computer bij de hand, heb je geen hardlopschoen aan, dan heb je niemand om je heen, want je bent alleen. Ja, waarom zou dat niet Ja, je kan ook, leuke... Ik kan ook... Ik kan ook hele leuke dingen denken hoor. Ik kan me ook heel erg vermaken Ik denk niet alleen vervelende dingen. Um... Ja, dat denken ze toch natuurlijk nooit. Maar, maar dat, is, dat is allemaal niet zo ernstig, hoor. <laughs> ja. Um, ja, dat zeg je nu, maar straks zit je er weer in. Nee. Hé, <laughs> praat hey, me eventjes. <laughs> dat zeg je nu, maar het is veel erger dan je denkt... Um, nee, natuurlijk. Ja, maar dat gaat een beetje op en neer. Soms staat de boel wat gevoeliger afgesteld uh, dan anders. Maar ik kan wel tij ja, kan tijdens het gesprek natuurlijk ook uh, in je hoofd ontsporen. Mm -hmm. Ik hou heel erg van oppervlakkige gesprekken. Kan ik houden. Ja, kan ja, ik. Kan heel, ja, ook ja, praatjes over het weer en zo. Moet je niet onderschatten, <lacht> ja. vind ik. Nee, vind ik, ik zo'n mooi ritueel eigenlijk. Dat je met de bakker of de slager over het weer hebt. Ik ben ook vaak de... Ik neem ook vaak het initiatief tot een weergesprek. Ik vind het heel prettig. Ja, ik vind dat een mooi ritueel. Dat, dat je tegen elkaar zegt... Nou, uh, wij maken contact met elkaar, maar we hoeven niet per se grote zaken uit te wisselen. Maar we zeggen eigenlijk tegen elkaar... Ik vind het prettig om met jou te praten. Dat is alles wat je zegt met het weergesprek. Zonder dat je... Ja. Je kan niet met, met uh, elke middenstander een goed gesprek nee, hebben. Maar... maar het is ook overal, hè, het weer. Want het is op zich zeker in Nederland, maar ja, overal maar in Nederland best wel bepalend, toch? Ideaal land voor weergesprekken. Ja. ja, het is ook zo overzichtelijk. Je hoeft ook niet te zeggen van dit is een oppervlakkig gesprek of een slecht gesprek. Nee, dit is een gesprek over het weer. Meer is het niet. Meer hoeft het ook niet te zijn. Ja, nou, daar uh... hadden we het eerder over. Dus dit zogenaamde diepe gesprekken met vrienden of met je, met je partner... Ja. Dat dat ook niet altijd alles is. Um, maar die, die spontane, kortere gesprekken, dat. Um, is dat soms meer? kan misschien wel meer. dat je gewoon even mensen contact hebt? Is dat soms ja, meer dat? Is zo, ja, het is zo overzichtelijk. Het is zo. Ik hou. Ik hou weet je, ik heb de meest stabiele gedachten. Bij, de neurotische gedachten bij de bakker, maar ik heb er ook het grootste plezier. Ik ga heel graag boodschappen doen in de buurt. Of, en. Uh, uh, en om dan overal inderdaad euh, ja, korte gesprekken nergens over te hebben. Ik vind dat. Omdat het ook niks anders hoeft te zijn. Heel vaak heb je nou echt een goed gesprek met iemand. En dat hoef je toch ook niet elke dag te hebben of met iedereen. She put on her party dress I put on my jacket We walked out the door Didn't have nowhere to go Didn't matter that the night was getting cold Hold her close up to me To keep her warm And everything was beautiful and free In the beginning I just... van het album End Times, het nummer The Beginning. We gaan terug naar Esther Gerritsen, de schrijfster... die ook een lezing heeft gehouden voor het boekenbal. Ze is gevraagd als jonge schrijfster... om daar te praten over de toekomst van de literatuur. Ja, ze vroegen vier jonge schrijvers. Ja. Het is fijn dat je zo lang een jonge schrijver blijft. Wat jij noemt, de wandeling naar de bakker. Ja, ze vroegen jongens om iets te, vragen, te, te, te vertellen... over de toekomst van de literatuur. Ja. En dan noem je ook die, die bakker waar we het net over hadden. Dus daarom schiet me dit te binnen. Ja, ja, ja. Ik heb iets geschreven over een, een vorige... Volgende... Ja, uh... Geef mij een reisbeurs naar de bakker en alles komt goed met de literatuur. Ben je hem voorlezen? Helemaal? Ja, al niet. Een kantje. Goed, de vraag was dus schrijf iets over de toekomst van de literatuur. En ik zei, de toekomst van de literatuur ligt bij mij in slechte handen. De toekomst ligt bij mij in slechte handen. Ik ben een waardeloze dromer, altijd al geweest. Wat wil je, vroeg een lerares mij ooit. Wat wil jij? Ik, zei ik, en ik werd gelukkig bij dat idee... ik zou één toneelstuk willen schrijven. Nee, zei mijn lerares, dat is niet genoeg. Wil je de Nobelprijs winnen? Wil je een beroemd schrijver worden? De rest van haar voorbeelden ben ik vergeten. Voor haar verzon ik braaf iets vaags over een briljant oeuvre... Maar wat ik me nu vooral nog herinner is natuurlijk dat ene toneelstuk. Als kind schilderde ik eens een schildpad in realistische bruine en groene tinten. Maar de meester vroeg mij om hem over te schilderen. In iets kleurrijkers en fantasievollers. Ik heb dat tot mijn grote spijt gedaan. Maar de verdwenen groene schildpad heeft mijn geheugen nooit verlaten. Nooit meer zal iemand mij dwingen om te dromen... Sommige mensen zijn bijziend en andere verziend. Ik zie scherper van dichtbij. Het is geen keuze, het is zelfs geen voorkeur. Maar geef mij een reisbeurs om naar de bakker te lopen... en alles komt goed met de literatuur. Als de scenario-schrijver Dennis Potter op Valentijnsdag hoort... dat hij niet lang meer heeft te leven, gaat hij harder werken. Elke dag zit hij om vijf uur ochtends aan zijn bureau... en schrijft het aantal bladzijden dat hij zichzelf heeft opgegeven... Hij wil zijn laatste stuk afschrijven en af en toe kijkt hij uit het raam van zijn werkkamer en ziet de bloesem in de boom zoals hij die nooit eerder zag. Hij noemt het de witste, schuimigste, meest bloesemende bloesem die er ooit zou kunnen bestaan. Iedereen die het laatste interview met Dennis Potter zag herinnert zich hoe hij over de bloesem sprak. The blossomest blossom that ever could be. Hij zegt, drie maanden voor zijn dood... de dingen zijn evengoed onbeduidender dan ze ooit waren... en belangrijker dan ze ooit waren... en het verschil tussen het onbeduidende en het belangrijke... lijkt er niet meer toe te doen. Dat is wat ik wil zien. Onderweg naar de bakker laverend tussen chocoladebroodjes... en nucleaire rampen. Scherp zien, nog één stuk schrijven... Ik droom als een stervende, bijziende schrijver. In mijn handen geen toekomst. Hooguit de lente, liever de bloesem. We ah, hebben een pleidooi voor het behapbare in het hier en nu, hè? Ja. En voor mij zelfs eerder een bekentenis dat ik niet verder kom. Is dat voor ook hoe je ]zelf. nu nog... Want... 38 volgens mij. 39. 39. 39. <laughs> Tot je 40ste ben je een jonge schrijver. Zo is het. Nog een half jaar. Maar je hebt al zes uh, romans. Je bent zeven bezig aan je zevende. Um, bekijk je het inderdaad per boek? Of wil je nog... Wat wil je? Ja, ik bekijk het, het per boek. Blijft het zo inderdaad? Ja. Nog één toneelstuk? Of nog één roman? Of nog één goed verhaal? Ja, toch wel, ja. Kan je, je voorstellen dat het ophoudt op een gegeven moment? Dat je gewoon denkt, nou, nu is het klaar. Ja. Ik stel me wel eens voor dat het misschien prettig zou zijn. Dat je niet meer... Uh... Ik dacht, hoe, hoe zou dat zijn als je al je gedachten niet meer per se vorm hoeft te geven? Mm -hmm. Wat is schrijven, een manier dat, vergeet ik eigenlijk te vragen, is dat ook een manier om te stoppen met denken? Of ja, dat het is, het is om, oh, Ja, ja, Het is om, dat, om die gedachten vorm te geven en, en ja. te, te ordenen. En, en, en, en, en dan hebben ze ineens nut. Ja. Dus dat is heel prettig. Als ik in, bij die bakker, uh, als mijn lichaam in paniek raakt omdat het de uitslag van, het, van, de, van de prijs van een bruin brood mm -hmm. bang voor is, dan denk ik, ja, dan weet ik dankbaar. Oh, moet ik eens even opschrijven hoe dat werkt. Um, dus ik weet niet of het, dan, of, dat, of het onprettig is als je dat niet meer hebt. Of dat het heel fijn is dat, dat je het gewoon kan laten. Dus dat je niets meer hoeft te materialiseren. Dat het niet meer... Ik heb een tijdje uh, uh, vogels gekeken. Het was echt een geweldige... Je las dat wandelen en vogels... Ja, vogels... En toen dacht ik, zal, zal ik ze foto's Nou, als kind heb ik dat wel eens... Heb ik wel eens van mijn eerste spaargeld heb ik een verrekijker gekocht. Dan ging ik ochtends weilanden in de gutto's kijken... En, dat was lid van een natuurblad. Dat heette Blad. En uh, ik vond dat altijd al leuk. Maar er is nooit meer echt wat van gekomen. En op een gegeven moment dacht, laat ik dat weer eens... Ja, ik weet niet, ik wandelen deed ik. Dus laat ik ook vogels gaan kijken. Mm -hmm. En toen dacht ik wel, vreemd, zal, ik, zal ik ze fotograferen? Of zal ik gaan turven? Of ik ze gezien ja. heb? Enzovoort. Ja. En toen dacht ik, nee, nee, stop. Ik heb hier iets gevonden wat... Wat alleen maar mooi is om de ervaring. Ik hoef er niet iets anders van te maken. Ik hoef het niet, niet te materialiseren. Ik hoef het ja. niet vast te leggen. Ik hoef alleen maar blij te zijn. Oh, ik, ik, heb, ik heb de Vlaamse Gaai gezien. Ik, heb, oh, ik herken hem. Een oplossing als het ware. Er was een fotograaf die zei dit ook ooit. Ik maak alleen nog maar foto's in mijn hoofd. Ik weet niet meer wie het was. Maar een hele mooie fotograaf. Die gelooft het wel verder. Ja? En is ja. hem dat gelukt? Ja. Maar dat is. Jij schrijft er ook over in jouw. Ja. Ops, daar stoot iemand in zijn hoofd. Je schrijft er ook over in jouw laatste uh, verschenen boek, jouw bundel. Je hebt iets leuks over je. Ja. En dan heb je het over, en dat zijn best lastige stukken, maar wel uh, mooi... over Borges. Ja. En die haalt weer een schrijver aan Valérie, meneer Test. Uh, meneer Test, ja, dat is wel een complex boek, maar dat gaat over... Gaat daar ook, uiteindelijk voor mijn gevoel ook over? Ja, dat is letterlijk. Gaat er, dat, dat gaat... Uh... Het is een personage dat, dat volgens mij. Ja, jee, als je, het, als je het. Ik heb het vaker gelezen, maar als je het dan moet navertellen. Maar volgens mij gaat het over dat hij inderdaad niets meer wil materialiseren. Dat hij. Ja, en ik heb dat. een, een ding is daaruit de maximale mogelijkheid van de geest koesteren en behouden door niets op te schrijven. Ja. Nou ja, precies. Dus het niet vormgeven. Want kijk, bij alles wat je opschrijft, een vorm geeft van je gedachten. dan kies je. Want, ja. want bij die bakker, schrijven we die bakker bij dat brood... Ik bedoel, er zijn ook nog tien andere verhaallijnen. Het was ook een houthakkertje, heette dat brood. Wat ik een rare naam vind en ik vervelend vind om uit te bij de bakker. Maar ja, dat, dat schrijf ik daar weer niet op. Dus dat, dat, dat, dat gaat weer weg, dat deel van het verhaal. Dus het kan ook zonder het te beschrijven, kan het wegvallen. Nou, door het beschrijven bestaat het misschien wel langer. Juist. Ja. Maar er is dus eigenlijk een verlangen bij jou om op die manier test te zijn. Ja, om dat te, laten. te, te, te, te ja, ja, ja, laten. Ja, ja dat je kan, kan laten. En daarom ook Borges, waarom waar, Borges die citeert dat ook in het in in voorwoord van zijn boek... Waar hij, waarin hij het ook heeft over, dat, over, over lezers. Want goede lezers zijn zoveel zeldzamer dan goede schrijvers. Om een, een lezer te zijn. Alleen maar een, een lezer en, een, en iemand die niet... Ja, die niets meer, niet, niet de hele tijd nog meer toevoegt en vormgeeft, maar alleen maar ervaart. En dat is die meneer Testen de van Valerie. Ik kan me voorstellen dat dat. dat, dat ik, weet, ik weet niet of dat kan, het lijkt me een fijn leven, maar ik ben heel nieuwsgierig naar die fotograaf. Dus dat ga ik voor je opzoeken. Ja. Maar is het. Uh, is, is het niet ook een... Uh, wil je het echt? Of is het meer een verdwijnpunt? Ik stel me ook altijd voor dat je op een gegeven moment in een leeftijd bent... dat uh, al wat voor dagelijkse bespommeringen of zo... dat het allemaal makkelijk kan je afklijt, dat gebeurt, maar niet. Maar is dit, is dit ook zo'n verdwijnpunt? Of denk je dat het echt zou kunnen? Dat je niet meer hoeft te schrijven? Ja, ik weet niet of ik het wil. Ik weet niet, het is... Uh... Ik ben wel nieuwsgierig... Van... Hoe het leven zou zijn als je dat verlangen niet hebt. En als je dat niet. Nou ja, als je het leven niet meer in een... Nou, je geeft je leven natuurlijk alles vorm. Maar... Als je er niet constant uh, verslag van doet. En niet, en niet constant een soort getuige van bent. Maar ik vind het ook heel prettig. Nou, ik weet niet hoe het, hoe het zonder zou zijn. Of je daar heel rustig van wordt of zo, of zo gek als een boszuijer, dat weet ik niet. We gaan even afrekenen hier, dan wandelen uh, we zo terug. Gaan we het nog even over het toneel hebben? Ja, het regen is gestopt, hè? Heb we hebben het even, het regen. even geregeld? Oh. Oh. Of ben ik nou gek? Want het is helemaal droog. Volgens mij dat was het droog, dan bleef het droog. Ik vind het wel aangenaam. Het is van het niks weer. Het is weer droog, van het... dus dat kan ook helemaal niet. Ja. Soul Savers. Met het nummer Praying Ground. Je hebt veel uh, toneelteksten oh. geschreven. En ja. En uitgevoerd voor toneelgroep Amsterdam. En nu staat in je laatste boek, he, de bundel, je hebt iets leuks over je. Uh, een verklaring waarom je dat voorlopig niet meer wil doen. Ja, ik ben ermee gestopt voorlopig. Echt toneel. Vond je het Minder prettig om te doen of is het resultaat minder groot of krijg je meer... Heel veel, heel veel redenen. Het was in ieder geval dat de liefde voor literatuur veel groter is dan voor theater. Mm -hmm. Ik ging ze niet meer naar theater, dus dat was een beetje raar. Ik vond het helemaal niet prettig om daar te zijn. Waarom niet? Het is zo'n groepservaring, hè? een theaterstuk. Het wordt ook gemaakt door het publiek. Mm -hmm. Ik vind het zoveel prettiger om het dan alleen mee te krijgen... Mm -hmm. En, um, en door die omstandigheid dacht je van, dan um, nou, uh, wil ik eigenlijk, nou ja, en er was, eigenlijk ook niet zoveel. Nee, nou ja, op een gegeven moment wordt, wordt, wordt, het, wordt het wordt natuurlijk als je, het wordt steeds beter. Zoals, zoals je de fantasie hoe het zou zijn en wat het eindelijk wordt. Het kwam allemaal steeds dichter bij elkaar, maar op een gegeven moment werd dat niet meer beter. En tijdens het schrijven van het toneel had ik eigenlijk steeds meer last van het publiek in mijn hoofd. Dat ik bij een boek veel minder last van heb. Maar als je een toneelstuk schrijft... dan stel je toch voor hoe, hoe het in het theater eruit zal zien. Maar dan dus stel ik me ook voor dat ik tussen andere mensen zit. Tussen het publiek. En daardoor was en is... ik ook veel meer bezig met... om het publiek het ook leuk vinden. Dus het, moet wel, het moet wel grappig zijn, het moet wel leuk zijn. Het moet niet vervelend zijn. En op een gegeven moment wist ik helemaal niet meer wat ik... Wat ik... Ik kreeg daar steeds meer last van wat, wat, wat wil je zelf schrijven... En, en wat denk je dat het publiek leuk en interessant vindt. Dus ik had net alsof ik in mijn werk... alsof het publiek er constant bij was, al tijdens het schrijven. Dat is over je schouder meekijken? Ja. Ook omdat het uitgesproken, uh, gedeclameerd wordt door personages? Ja, omdat het, omdat het zich in een, in een publieke ruimte gaat afspelen. Ja. Kijk, een roman leest één iemand. Ja, hoe moet ik me nou de lezer voorstellen? Dat, dat ben ik gewoon zelf. Dus... Ik schrijf het verhaal, ik lees het terug... en ik gebruik mijn eigen leeservaring om te herschrijven. Bij een toneelstuk lees ik het terug... stel ik me voor dat ik in een zaal zit met naast mij... al die mensen. En dan denk ik, oh, die zijn zich nu aan het vervelen. Ja, ja. Ben je dat echt tijdens het schrijven, had je daar last van? Ja. Ja. Dan wil ik dat publiek toch tevreden houden. Daarom is mijn toneel, toneel is ook veel luchtiger. Toen is het is ook veel leuker dan mijn boek. <laughs> <laughs> ik zou wat moeten hebben. Ik heb wat stukken gelezen. Ik ja. vind het wel heel erg leuk. Ja. <laughs> het is, is heel okay. knap ook. En, uh, ik herken jouw uh, ervaringen die, die je in de zaal kan hebben. Ik ben ook altijd bang dat gaan schreeuwen op het moment dat ik denk, waarom schreeuwen je nu eigenlijk? En dat stel ik me dan ook wel voor bij jou, ja. jouw teksten lezend. <laughs> maar wat dat ik heel knap vind, is dat jij... Uh, ja, drie mensen zijn aan het converseren. Het de, deed me een beetje denken aan het voetbal van, van Barcelona. Dat ze altijd drie hoekjes maken. Ja. En die blijven ze maken. Het gaat steeds over een ander onderwerpje. tot ze voor de goal staan en kunnen ze scoren. Ja. Maar het gaat, met de, en dan met een draaideuropmerking, gaat het over een ander onderwerp. Ja. Dus het kaatst heel mooi in en weer. Ja, het is heel zelfs... knap. De, de dialogen zijn heel. Uh... Mis, mis, mis je dat niet? dan? Want ik kan uh... me ook voorstellen dat, dat het je. Nou, net zoals Barcelona dan. Dat het je. automatisch verder brengt, die dialoog. Ja, het schrijft heel lekker snel. Het gaat, het kaatst zo op neer en neer. De... Ja, ja, dat schrijft heel prettig, ja. Nou, het duurde even voordat ik realiseerde dat, dat er ook in een boek dialogen mochten staan. Ja, want die zit in superduizend wel degelijk. Ja, ja, ja, maar daarvoor gebruikte ik eigenlijk nauwelijks dialogen in boeken. Maar dat komt dan had ik een toneel geschreven en dan was ik, uh, mocht ik weer aan een roman. En dan was ik helemaal blij uh, dat ik even wat andere dingen kon doen. Hm. Um... Ja, mis ik dat? Nee, geloof ik toch eigenlijk niet? En je zegt zelfs in dat essay daarover dat je anderen ook aanraadt... om dat ook maar eens even te laten, het oh. te schrijven. <laughs> nou ja, mensen die bang zijn voor hun publiek. Dat, die maar, dat, ik, dat ik vermoedde dat ik vast niet de enige was. Ja. Want bij alle, alle... De meeste... Emoties of gedachten die je opschrijft waarvan je denkt: het is wel raar. Blijkt dan toch dat heel veel mensen daar last van hebben. Dus dan dacht: Nou, er zullen best wel heel veel mensen bang voor hun publiek zijn. Andere toneelschrijvers ook, die moeten er dan ook maar mee stoppen. <lacht> <lacht> nou ja, dat slaat dus mens... ik ze ervan uh, door ja. ze dit, deze gedachten mee te geven. van hun uh, ja. ballast afhelpen misschien. Nou, het zou blij zijn dat je minder rekening. Ja, ik weet het niet zeker nu, wat, wat zeg ik nu hoor. Dat je, dat je minder rekening moet houden met je publiek. Maar, nou, ik zou wel nieuwsgierig zijn hoe ik een toneelstuk zou schrijven. Als ik dacht dat het niet werd uitgevoerd, of ik dan ja, dat iets heel toch? anders zou. Ja, maar dat lukt me niet. Want uh, ik heb wel, want ik moet zeggen, tot, tot mijn schande erkennen dat nooit veel toneel gelezen heb. Ja. Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ja. Dus misschien ga ik het wel vaker doen. Ja. Nou, misschien is het voornemen om te schrijven zonder dat het uitgevoerd moet worden. is misschien nog wel een idee. Misschien kan, ja, misschien kan ik het. Ja, misschien moet ik dat eens proberen. Ja, maar ik wil wel dat het uitge, ik zou dan wel willen dat het uitgevoerd wordt, maar dat ik er bijna geen rekening mee zou houden tijdens het schrijven. Ja, ja. Maar ja, misschien, misschien levert dat wel helemaal geen groep theater op. Ik weet het niet. Maar weet je, theater is gewoon een gezamenlijk kunstwerk met jou en de makers. En dat moet je willen maken. Je moet, je moet, dat is een sociaal ding. Dus niet alleen het moment van uitvoering, maar natuurlijk ook uh, ja, de repetities. De tekst is niet af als, als, als ik klaar ben. Ging <coughs> dan, je er ook een... heen? Ging je naar, naar repetities toe? Nou, niet heel veel. Wat? niet heel veel. Maar, maar, dat, maar, maar je moet... En ik, ik, heb, ik heb veel meer het verlangen om alles in die taal te stoppen en daar zo ver mogelijk uh, in te gaan van zo bedoel ik het en anders niet. En mm -hmm. niet dat er daarna nog andere mensen iets van maken en dat is wel theater, dat je samen ja, er, er anders, iets van maakt. Is het dat ze het vervormen in de, in de uitvoering of in de regie? Ook, maar... Um, je moet dat leuk... Het, het, het, het, het, zij moeten er ook iets mee doen, anders is het geen theater. En dat moet je interessant en leuk vinden. En daar moet je ook ruimte voor laten in je tekst. En ik weet niet of, ik dat, of, of mijn interesse daar wel echt ligt. Hm. Misschien wil ik het wel gewoon exact zo. moet het exact zo gaan als ik in mijn hoofd bedacht heb. Maar dan kan ik beter een boek schrijven. Ja. Ben je, ben je heel erg met vorm en stijl bezig als je, als je een roman schrijft? Nee. Nee? Nee, niet zo erg. Wat me opvalt in het Superduis bijvoorbeeld. is je, is je benoemt alles heel direct. Hè? Ja. Terwijl je hebt schrijvers die dan juist daaromheen. Uh, dingen beschrijven die iemand doet of, of denkt, of het, het weer voor mijn part, waardoor je weet dat ze ongelukkig is, maar jij zegt gewoon ze was ongelukkig, punt ja Nou. Ben, ben je ja, daar, zeg, dat... doe je dat bewust zo juist ja, niet show don't tell maar je, jij vertelt het gewoon nou ik denk dat het nog dat ik nog heel veel niet vertel hoor. dat je dat toch niet dat, dat, dat, dat lijkt alsof ik alles direct zeg. Maar ik weet natuurlijk wel heel goed ook heel veel wat ik niet zeg. Mm -hmm. Maar um, ik weet het niet. Het, wel, de, die romans wel vanuit het perspectief van een dertienjarige geschreven, mm -hmm. die zegt uh, wat ze wil zeggen. Maar je. Ja, ze... ik het zo zeggen, je bent nu bezig met een nieuw boek? Ja? Zoek je dan. Bewust naar een andere toon, of uh, zoek je naar een, naar, naar een andere stijl? Of, nee, het vloeit, het, ja, het vloeit altijd zo automatisch voort uit het onderwerp. Dus mm -hmm. als, als ik vanuit het perspectief van de vrouw schrijf, die. Uh, Zoals nu die vrouw met haar die gek is Liefde voor, voor voorwerpen, liefde ja. voor spullen, dan. Ja, dan, dan kan zij natuurlijk op een. Op een uh, plastischer of lichamelijker manier over voorwerpen praten dan een ander mens. Mm -hmm. En dat geeft wel weer heel veel mogelijkheden voor de stijl. Maar dat, dat, dat vloeit dan wel daaruit voort. Terwijl haar dochter een andere perspectief die graag betekenis aan de dingen toekent... en aan een relatie met haar moeder... meer, dan die, meer betekenis graag aan de dingen toekent dan die er misschien zijn. Die, nou ja, dat, moet je, dat moet je ook zelf doen. Ja die, die zal, ja, die zal de wereld anders beschrijven. En die zal meer benoemen en uitleggen dan die moeder. En dat geeft weer een hele andere stijl. Maar stijl is geen, geen doel, natuurlijk. Voor mij niet. Dat, is misschien, ja, dat vloeit toch automatisch voort mm -hmm. uit een... Mm -hmm. Maar het was niet dat je daar nog concrete plannen mee hebt om daar een ontwikkeling in te maken. Als ik dat alles heb, dan zijn dat meestal slechte plannen. Dan, denk ik, dan zal ik nu eens een, uh, lekker veel gaan uitweiden... en veel langere zinnen gebruiken met veel bijvoeglijk naamwoorden. Dat denk je wel eens, hè? heb ik wel eens gedacht. En dan ja. doe ik dat ik, nee, nou ja, <laughs> schrap maar weer, hoor. Dan gaat het gewoon niet om. Ja. Hmm. Visible or in the holy wall of fire in the breast between the markers on some black eighty mile from the madness of the government. The vengeance of the sea Well, everything is eclipsed By the shape of destiny So love me now mama yeah. Yeah. And need to take it. De stem van zanger Connor Oberst van de formatie Bright Eyes... met het nummer No One Would Riot for Less. We gaan terug naar het laatste deel van het lange zomerinterview met schrijfster Esther Gerritsen. Ja, je, je hebt iets leuks over je laatste verschillende boek. Daar staan uh, columns in voor hele diverse media. Je schrijft ook wekelijks iets in de Vp kits Ja. Heb je daar voor, heb je bijvoorbeeld voor de vpro gids ja. heb je een hele andere pet op dan voor andere stukken. Ga je dan een bepaalde modus of een bepaalde. Um, houding nou wat je, aan? Nou wat, wat, wat, wat natuurlijk zo handig is bij zo'n column ding, is dat het om, om uh, omdat het een om korte tekst gaat, kan je natuurlijk soort waarnemingen en gedachten die over eh, nog kleinere zaken gaan die je in een roman niet. Uh, je, je, je niet oeverloos uh, kunt gebruiken. Dus het is een soort. Dus het materiaal wat nergens anders geschikt voor is, beide. Ja. Terwijl het wel heel erg uh, bij mij voort past. Hey, dat kan je daar dan toch uh, lekker ja. kwijt, ja, van die, die, van die dagelijkse dingen? Ja, die kunnen daar dan allemaal in. Ik bedoel, kan, mijn ja, kan mijn personage wel elke dag naar de bakker laten gaan... en een en naar het andere avontuur ja. laten beleven, maar... Het ja, is een man wat uitputtend. Ja, en dan moet je er, er heel veel moeite voor doen om dat erin te fietsen in een roman. <laughs> ja. Ja? Ja, ja, ja, waarschijnlijk wel, ja. Vind je dat lekker, zo'n column? Ja, het is heel prettig. Het is, uh... Ik verbaas mij al over hoe gemakkelijk dat gaat. Lijkt me wel, als je dat eenmaal hebt, als de wekelijks licht uh, uh, uh, plicht ja. moet afleveren, dat je alleen maar in je hoofd columns loopt te schrijven de hele dag. Maar ja, misschien loop je sowieso al de hele dag ja, te slijf, ja, ja, nee, dat, dat, uh, en te formuleren. dat zit niet heel ver van mijn gewone denken vandaan, die column state. Dus dat is... Uh, nee, dat, ik dacht ook van tevoren, je, nou, nou, dan moet ik een schrift hebben... waarin ik de, de onderwerpen verzamel. En, en de praktijk komt het ook meer of neer dat ik op woensdag zit... en denk, oh ja, wat was het deze week allemaal? En, ja. dan, uh, en dan is er altijd wel wat, ja. ja. Wil je, dat mensen, wil, je, wil je dat het herkenbaar is voor mensen? Of wil je dat het juist hun iets nieuws geeft? Of denk je daar helemaal niet over? Nee, dat denk ik niet over na. Toen het mij gevraagd werd, dacht ik alleen maar... ja, als ik iets elke week moet schrijven... dan moet het iets zijn wat mij gemakkelijk afgaat. Dus ik ga nu iets opschrijven wat mij gemakkelijk afgaat. En dan blijkt dat dat is waar ik over schrijf. Mm -hmm. En dat bleek dit te worden. Ja, en dat zijn observaties die... Uh, ja, dat zijn ja, mijn wekelijkse observaties. En de ene keer gaat het over een bezoek bij de bakker... en de andere keer uh, een bezoek aan een grafsteen. Dus dat kan, uh, dat kan uh, van groot naar klein en uh, ellendig naar geweldig. Toch heb ik, als ik ze lees, en ik lees ze graag... Uh, ook al gaat het over iets heel alledaags... er zit toch altijd iets, iets, iets groters achter, of dreigende. Maar dat, uh, be ja. bedoel je dat ook, of... Zie ik dat er alleen in? Nee, dat, is, dat hoop Tussen ik wel. Dat dat echt, ik hoop wel dat dat echt zo is, ja. Want. Uh... Oh, is <laughs> kunnen? Ja, we, kunnen, we zijn nu weer terug bij je huis. We gaan naar binnen. Als het mag, mensen. Ja, dat mag. Nee, het is wel waar dat het. Um... Het gaat, gewoon, het gaat nooit gewoon over een bezoek aan de bakker... of gewoon aan uh, hoe je hoe je kind een jas aantrekt... of hoe iemand sla eet of wat dan ook. Het gaat altijd over een typerende gedachte of, of werkelijkheids... Werkelijkheidservaring, werkelijkheidswaarding, zeg ik, zeggen, nee. Nee, er ligt altijd een iets grotere dag, gedachte aan ten grondslag... En begint het met die, met die kleine observatie of begint het met die grote gedachten? En naar aanleiding van, een, erva van een, een, een, een, een ervaring die week of langer geleden... We, weet je, is er een grote gedachte en, dan, en, daar, en daar komen dan de voorbeelden bij. Maar het gaat om die gedachten. Het gaat, niet om, uh, het gaat ook niet om die waarnemingen. Het gaat altijd om die gedachten erachter. Dus... Uh, als ik bijvoorbeeld schreef ooit over het bezoek aan, we gingen, we gingen het gaf van mijn broer bezoeken, van mijn schoonmoeder en dat mijn, mijn dochter meeging voor het eerst daar naartoe. En, um, en dan gaat het mij over het gedachte: van, van, van, van, van goh, hoe kan het dat ik dat het. Ik word gelukkiger doordat mijn dochter er is... maar hoe zit het met het idee dat een kind er niet is om alles goed te maken? Mm -hmm. Want dat is een verb verboden gedachte. En hoe zit... dan gaat het, het gaat me daarom. Hoe, hoe zit dat? Hoe ga je met, met, met dat idee om? En niet omdat ik met een kind op een driewieler een, uh, een graf bezoek. Niet alleen maar dat. Het gaat altijd om, om die, die gedachte erachter. En, daar, en daar, daar hoort dan een anekdote bij. of mm -hmm. Een werkelijkheid. Of als ik... Ja, en als, ik, als, en als ik dus schrijf over naar de bakker gaan en hoe het lichaam angstig doet, dan gaat het, gaat het over hoe, hoe, ja, hoe je het lichaam en de emoties niet in de hand hebt en hoe je dat kunt sturen. Maar nooit over wat me nou toch bij de bakker is overkomen. Nee, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk wat ik bedoel en dat ja. is... Vind ik, dat vind ik leuk aan die VPRO-stukken. In, uh, ja. in je laatste boekje, je bundel, je hebt iets leuks over je. Daar zijn de stukken vaak wat langer. Ja. En dan maak je die, die, die link explicieter. Ja. En het gek is, het lijkt wel of het in die langere stukken wat gezochter is. Terwijl het in die kortere stukken er ook in zit. Maar dan lijkt het minder gezocht, die, die verband met iets, iets universeels. Ja, ja. Ja, misschien dat je de langere stukken er langer over uitwaait. ja. Of omdat ik ze langer geleden heb geschreven, toen nog niet zo goed kon. Ja. Om het een prozaïsche reden te noemen. Ja. ja, leer je wat van die, van die korte ja. stukken voor de VPRO-gids? Ja? Je moet ze heel, ja. heel duidelijk kiezen steeds voor... Uh... Oh nee, het gaat voor. Alleen daarbij laten. En zou je daardoor ook weer betere romans kunnen schrijven? Of anders? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, omdat het zo... Specifiek van die korte stukken zijn. Maar het is wel dat het een soort lengte blijkt te zijn. Of misschien moet ik ook niet langer dan dat schrijven. als het over dit soort dingen gaat. Want in die 450 woorden kun je het wel zeggen. Ja. Hé, hey, dankjewel. Voor dit gesprek. Graag gedaan. Esther Gerritsen in zomeravonden een bijdrage van de VPRO. Eerder uitgezonden in juli 2011. Hans de Geus was in gesprek met haar. De schrijfster Esther Gerritsen vierde afgelopen donderdag haar 40ste verjaardag. U luistert op Radio 1 naar Nachtvluchten bij Omroep Max. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar nachtvluchten-omroepmax.nl of u schrijft naar postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets nalezen of opnieuw beluisteren, dat kan via onze site. En dat adres is nachtvluchten.fm. En nu ik het toch over die site heb, nog even de prijsvraag die erop staat... met betrekking tot Dr. Frank, die hier vorige week te gast was. Frank van Berkum is vasculair geneeskundige en internist... maar daarnaast ook een soort dieetguru kunnen we wel stellen. Inmiddels is zijn derde boek verschenen, getiteld Snel Slank met Dr. Frank. Wilt u kans maken op één van die drie exemplaren? Um, dan moet u de volgende vraag beantwoorden. Volgens Dr. Frank moet een goed dieet voldoen aan de drie L's... De L van Lucas dus. Waar staan deze drie L's voor? U kunt uw oplossing via onze site kenbaar maken. Maar u kunt het antwoord ook insturen via een briefkaart. Naar Omroep Max ter attentie van nachtvluchten. Opnieuw dus hetzelfde adres. Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Het is bijna tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met Nachtvluchten van Max. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Andersdenkenden met Karin Krutsen. De actrice die landelijke bekendheid verwierf met de televisieseries De Brug en Pleidooi... viert vandaag 4 februari haar 51ste verjaardag. Heel graag tot zometeen.